Twee weken geleden was ik hier ook en toen zijn we begonnen in uh, Richteren 6 bij het verhaal van Gideon. En we hebben een paar uh, dingen gezien, stappen gezien van herstel, de eerste stappen van herstel. We hebben het naast het verhaal van Esther gelegd omdat het Poerim was. En uh, ook omdat die twee verhalen bij elkaar horen, gelinkt zijn. We zagen hoe uh, in tijd van ballingschap, van dikke duisternis van veel verbrokenheid, toch herstel kan optreden. Um, dat begint niet met een berekening, hebben we gezien... maar met terugkeer tot onderwijs. Want het was jaren nadat de 70 jaar van ballingschap vervuld was. Maar niet alleen een terugkeer tot onderwijs... en kennis opdoen en groeien in de kennis van Torah... maar ook een stap daarna van theorie naar praktijk. En we hebben gekeken hoe Gideon midden in de nacht de paal omhakte. En hoe dat... hoe er toen een brandtoffer gebracht werd... en een feest in de nacht gevierd werd. En dat is ook wat met Purim gebeur, gebeurt. Dat er midden in de verbrokenheid... midden in de ballingschap... een feest uitgeroepen wordt voor Israël. Voordat het Pesach is. Voordat de uitleiding plaatsvindt. Voordat het uiteindelijke herstel echt begint. Is er het feest in de nacht. We hebben Richter 6 vers 1 tot 14 gelezen... En nu wil ik een stukje verder lezen in Richter 6, vers 14. We zitten midden in het gesprek van Gideon en de engel, de engel van Yahweh. En Gideon heeft net uitgelegd van ja, onze situatie is niet zoals de Torah zegt. We zitten in ballingschap, in duisternis, in verbrokenheid. Hoe kan het dan dat je zegt van God is met u? Dat, hoe kan dat nou? Hij stelt die vraag aan de engel en de engel antwoordt. Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Wat was die kracht ook alweer van Gideon? Deze kracht. De kennis van de Torah, die hij opgedaan had bij de profeet. Door Torah te gaan studeren, was hij gaan zien hoe de situatie was in het land. In zijn familie, in zijn stam. Hij zag, doordat hij de Torah vergeleek met de situatie vandaag waarin hij leefde, dat het een verschrikking was. Het was helemaal geen herstel. Het was helemaal niet een tijd van de tuin van Ede. We zitten ver van de tuin van Ede. Midian heerst. En wij zitten een beetje met afgehouden in onze tuin. Zijn kennis, de kracht was, zijn kennis van Torah en, de, en hoe hij gegroeid was daarin gegroeid in het kennen van de Torah, het onderwijs van Yahweh, in een situatie van compromis, in een situatie van verbrokenheid. Groeide hij daarin, doordat hij luisterde naar de profeet en de Torah bestudeerde. Dat was zijn kracht. En daarin wordt hij door de engel bevestigd. Maar Gideon is nog niet klaar. Gideon heeft nog een argument. Hij zei tegen hem, in vers 15, Och mijn Heer, Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in mijn en ik ben de jongste in mijn familie. Maar ja, zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei, uh, Gideon zei tegen de engel, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Hij herkende in die engel, Yahweh, maar geef dan een teken, want als u Yahweh niet bent, dan heb ik geen grond. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei, ik zal blijven totdat je terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en hij maakte een geitenbok klaar en ongezuurde bro broden van een eva meel. Dat is ongeveer... 45 liter. Het vlees legde hij in een mand, in een broodmand, want het brood paste daar natuurlijk niet in, zoveel als het was. En het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat erover uit. En zo deed hij toen stak de engel van Yahweh het uiteinde van zijn staf uit, die in zijn hand was, en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. En toen was de engel van Yahweh uit zijn ogen verdwenen. Ik wil wat we de vorige keer gedaan hebben een beetje verdiepen. Met het volgende stukje, en dan gaan we richtere zes helemaal uit doen helemaal uitlezen, of ja, of bespreken in elk geval. En uh, Gideon die was dus teruggekeerd tot het onderwijs, was gegroeid in de kennis van de Torah, en hij wordt dus uitgedaagd om dat ook in praktijk te brengen door het paal in de tuin van zijn vader om te hakken. Dat is waar het volgende stukje over gaat in uh, Richter 6. We gaan nog een keer die punten langs, om te kijken hoe dat plaatsvindt. Want ja, het is één het is heel boeiend om te weten dat het goed is om terug naar de kennis van de Torah te gaan. En om te zien dat het in het dagelijks leven niet is wat het in de Torah wel is. Uitgeleid uit Egypte. Herstel, Tuin van Ede. Maar hoe doen we dat dan? Hoe komen we tot die stap van de praktijk? Hoe gaan we die Torah nou doen? Hoe gaat Gideon dat doen? Daar gaan we. Vooral bij stilstaan vandaag. En dan kunnen we zien hoe dat ons onderwijst over hoe wij vandaag daarmee om kunnen gaan. Ik heb de prediking van vandaag genoemd Gideon blaast de chauffeur. Dat gebeurt verderop in Richter 6. Het licht van de Torah is verborgen. In het gesprek met de engel blijkt dat, dat de kennis van Torah bij Gideon wel aanwezig was. Dat hij daarin geëerd wordt. Hij kende meer van Torah dan, dan ik denk ik. Hij was heel goed onderwezen, heel goed onderbouwd. Maar het was ook verborgen. Want hij leefde in een familie die in het compromis leefde. Een familie van verbrokenheid. Een familie met een afgodenpaal paal in de tuin. En hij stelt een daad in de nacht. Dan gaat de zon op. En komt het hele dorp bij het huis van Gideons vader. En die zegt, wie heeft dit gedaan? Hij moet gedood worden. En niet alleen dat dorp komt in opstand... Ook de legers van Midian en Amalek die trekken op. En die komen ook verhaal halen. En dan blaast Gideon de chauffeur. Als dan verschillende stammen zich verzamelen rondom Gideon. Gaat hij weer naar God. En vraagt weer een teken. Strijd met overleg. Hij blijft overleggen. Hij gaat niet. Ja nu gaat het goed en nu gaan we maar. Want God heeft het gezegd. Hij blijft in overleg. Nou, die punten gaan we langs. Ik heb een uh, situatieschetsje gemaakt van de, situa van de tijd van Gideon. Uh, gewoon uit de losse pols met de computer, dus het is niet helemaal uh, uh, gestileerd, maar het lijkt ergens op. U ziet daar natuurlijk de Jordaan. En dat groene is de Jordaanvallei. En dat groene dat daarheen gaat, dat is de Vallei van Israël. En dan heb je daar heuvels. En de, daar heb je natuurlijk ook heuvels, die heb ik niet getekend. En uh, hoogten en bergen. Maar dat zijn dus de bovenste heuvels. die je daar over de Jordaanvallei. en over de vallei van Israël uitkijken. Die twee daar zijn ook heuvels. Moré en Tabor. En uh, daar op die heuvels. boven de Jezreelvallei. daar woont Gideon. Dit is het gebied van Manasse. De stam waar. Uh, Gideon deel van was. Ja, daar, daaronder zijn dus de zuidelijke stammen en daarboven de noordelijke stammen. Hij zit ongeveer in het midden van Israël. Dat is een mooie plaats. In het noorden van Israël. En dat is niet te ver van waar Gideon ooit woonde. Daar, dat zwarte puntje. Dat is de plek waar die paal staat. Als Midian en Amalek optrekken komen ze daar vandaan. Ze wonen daar als nomaden of stammen uit de bestijn. En ze komen zo hierheen, dus trekken de Jordaan over en als ze in Israël komen om te roven, dan is het eerste wat ze zien ah, daar staat een paal, goed, dit is ons gebied, hier heersen wij dus die paal neerhalen, dat is meer dan, gewoon maar even rebel zijn, dat is een behoorlijke uitdaging vers 15 Gideon brengt er dus in: ja, er is kennis van Torah, en dat is goed we studeren Torah en dat is onze kracht ik geloof dat, zo is het en Gideon wordt geëerd daarin dat hij onderscheidingsvermogen heeft. Opgebouwd uit zijn kennis van Torah. Maar hij zegt tegen de engel. Och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Verlossing is iets anders als redding. Verlossing is dat je hersteld wordt. In je oorspronkelijke bestemming. En Israël was bestemd. Om de tuin, in de tuin van Ede te leven en om daarvan een beeld te zijn in de wereld, naar de volkeren. Dus verlossing is niet alleen gered worden van de dood, gered worden van het oordeel, maar dat is een stap verder. Dat is hersteld worden in je bestemming. Waarmee zal ik Israël verlossen? Want daar gaat de Torah over, zegt Gideon. Dat heb ik geleerd bij de profeet. Israël komt uit Egypte en wordt gered van Egypte in de Dode Zee. En dan gaan ze oversteken. Maar dan gaan ze verder. Dan gaan ze de woestijn in en worden ze verlost. Zodat ze uiteindelijk het beloofde land in kunnen trekken als een verlost volk. Dat in haar bestemming wandelt. Waarmee zal ik Israël verlossen? Die vraag is niet zo vreemd voor iemand die de Torah kent. Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse. Oh, mijn arme familie. Als we de vertaling lezen, dan is het... dringen we nog niet echt goed door wat daar precies staat. Want daar staat dus niet mishpacha, familie. En dan is het goed dat er hier al over geslacht gesproken wordt. Daar staat elef, duizend. Zie, mijn duizend is het armste in Manasse. Het woord voor armste daar is dal. En daal kan inderdaad voor armen gebruikt worden, maar het betekent ook slap. Geen kracht hebben, afnemen of afgenomen zijn in kracht. Dus gewoon slap, zwak. Mijn duizend is zwak, zegt Gideon. Wie is die duizend en waarom zijn ze slap? Nou, die duizend verwijst naar Manasse, dat zegt hij er ook bij. Mijn duizend in Manasse. En duizend verwijst naar een geheel, een, een grote eenheid. Die grote eenheid, die heeft de Torah voor ogen als Israël uitgeleid wordt. Want de Torah leidt niet één persoon uit Egypte, haalt er niet eentje uit van zo, nu ben jij gered en nu mag je doorgaan. Het is dus niet individueel, de Torah wil een geheel, een duizendtal uitleiden, als een collectief. ...en in haar bestemming brengen. Dus dat geslacht, dat duizendtal uit Manasseh... ...dat gaat over de weerbare mannen, huisvaders... ...die als koningen en priesters optreden... ...en daden van Torah doen... ...om tot hun tot bestemming te komen. Om verlost te worden. Weerbare mannen en vrouwen die meetrekken. Dat is de duizend die op dit moment slap is omdat ze wel kennis van Torah hebben, maar nog niet tot daden van Torah zijn gekomen. Want Midian heerst en die paal die staat daar tot bescherming. Want als die paal weg zou zijn, dan komt Midian weer om te roven. Kom, komen ze het brood weer halen, komen ze het vlees weer halen, is er niks meer om te leven. Die paal heeft een reden. We moeten overleven, toch? Maar die, die kennis van Torah komt niet overeen met hoe het er in het dagelijks leven uitziet. En heel het collectief van Menasse, het geheel van het leger van strijders is slap, heeft geen kracht. Er gebeurt niks. Midian heerst. Amalek heerst. En ik ben dan nog eens de jongste of geringste eigenlijk in mijn familie, zegt Gideon. Gideon die had makkelijk kunnen zeggen van nou, ik ben bij de profeet geweest Pa. En dat vond ik heel boeiend. Daar heb ik geleerd over de Torah. En ik heb hele mooie dingen geleerd. Um, bijvoorbeeld, dat je geen afgoderij mag, uh, uh, mag doen. Je mag niet een uh, paal in je tuin hebben. Er staat in de Torah dat als we in het beloofde land komen, dat die paal uh, eruit moet. Uh, die moeten we omhakken. Dat staat er. Dus uh, wanneer ga je dat doen? Want uh, als jij die paal niet omhakt, ben ik weg. Had die kunnen doen, Gideon. Maar daarmee had hij de strijd opgezocht met zijn vader en had hij niet het collectief voor ogen. Als hij dat gedaan had, als hij op die manier Torah in praktijk was gaan brengen, had het verdeeldheid gebracht. Er was waarschijnlijk een discussie ontstaan van, ja maar Gideon, je moet weten, we hebben hier een voorraadkast en die heb ik gevuld voor jou en dat komt door die paal en ik wil ook die paal niet. was een strijd geweest. Dus Gideon die wist niet goed hoe hij tot die daden moest komen van de Torah. Hoe moet ik dat nou? Hoe kan ik nou onderwezen worden uit de Torah hoe ik tot de praktijk kan komen? Om te gaan doen wat de Torah mij leert. En hij voelde zich daar niet zo sterk in. Ik ben de geringste van mijn familie. Maar juist dan ben je klaar. Dan ben je klaar om een strijder van Israël te worden. Vers 16. Maar we zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Midian, dat stelt helemaal niks voor. Ze lijken heer te heersen. Midian en Amalek beheersen heel Israël. Iedereen is zwak geworden en er is geen herstel, er is geen verlossing. Maar je zult het verslaan. Want nu zijn er strijders van Israël, die gegroeid zijn in de kennis van Torah en wijsheid en die... Bij zichzelf overleggen hoe kunnen we tot de praktijk komen van de Torah. Zodat we gaan doen wat de Torah ons onderwijst. En nu komt Gideon dus met een, uh, met een dilemma. Die man hier, ik ervaar daarin de stem van God. Ik ervaar dat hij spreekt zoals de Torah spreekt. Ik voel het. Ik weet het. Maar stel dat hij me bedriegt. Stel dat het een Midianiet is met uh, engelijk leren aan. Ik wil weten of dit inderdaad Jawe is. Ik kan hem wel geloven, die, die woorden die kloppen, die zijn in overeenstemming met Torah. En ik, inderdaad, ik zou willen dat ik de kracht kon vinden om Midian te verslaan. Maar is dit Yahweh of niet? En hij gaat naar binnen. Hij zegt, man, blijf alsjeblieft even wachten. Ik kom wat naar buiten brengen. Als je, als je dat doet, dan geloof ik je wel. En hij gaat naar binnen. En hij denkt bij zichzelf, hoe moet ik nou iemand testen of hij uit Yahweh is? Wat leert de Torah mij over hoe Yahweh zich kenbaar maakt? Dat Yahweh laat zien dat hij inderdaad omkijkt naar Israël. En zich inderdaad aantrekt dat wij overheerst worden door uh, machten van buitenaf, heidense volkeren, afgode Hoe kan ik deze man testen? Hij denkt aan de Torah, aan het verhaal van de, de kalf, het gouden kalf. Israël was tot afgoderij vervallen, net als wij. Um, en daardoor was het maandenlang heel spannend geweest onderaan die belg. Mozes was, had de tent opgezet buiten het legerkamp. En um, hij was met God in overleg gegaan. Alsjeblieft, keer uw toorn. En kom toch onder ons wonen. Trek met ons op. Mozes vraagt dus aan God of het herstel toch door kan gaan. Ondanks de afgoderij. Nou, dat is natuurlijk precies de vraag waar Gideon mee worstelt. Hoe kunnen we ondanks de afgoderij toch hersteld worden? En dan gebeurt er in Israël uiteindelijk dat Mozes van de berg afkomt... en hij straalt de glans van Yahweh van zijn gezicht af. En hij brengt de tien woorden, de tien her, woorden van herschepping. Daar hebben we twee keer terug over gesproken. De herschepping wordt aan Israël aangeboden en ze mogen optrekken. Er vindt herstel plaats. Maar wat is dan het eerste dat Israël doet als ze erachter komen, ja, we mogen verder. God gaat herstellen, ondanks die zonde van het gouden kalf. Wat is het eerste dat Israël doet, als die tien woorden van herschepping aangeboden worden, aan het volk, en zijn plek vinden. Mozes heeft een hele onderwijzing gehad op de berg, van de, van de Mishkan, het heiligdom, de woning van Yahweh, hoe die gebouwd moet worden. En nu brengt hij die tien woorden op twee stenen leien, naar het volk Israël. Wat is dan het eerste dat Israël doet? We zullen het doen. We zullen het doen, ja. Zij brengen allemaal een gave. Ze horen van God. Dat ze aanvaard worden. Dat hij een barmhartig is. Liefdevol en genadig. Dat heeft God boven op de berg uitgesproken. Ik ben een barmhartige, genadige, liefdevolle. En ik zal voorbij zien. Ik zal vergeven. En ik zal bij jullie komen wonen. En als... Dat is de boodschap die Mozes brengt aan het volk onderaan de berg. En dan is Israël zo vervuld van dankbaarheid, dat ze kijken wat ze hebben en ze nemen wat ze hebben en ze brengen het naar Mozes en Aaron. Maak er alsjeblieft een woning van voor Yahweh. Een hartsgaven, een teruma. Een gaaf uit het hart. Geef wat de mannen, wat de mensen vrijwillig geven, ontvang dat. Zegt God tegen Mozes: en maak daar een miskan van, een heiligdom, een tent voor mij, zodat ik onder jullie kan wonen. Een verbreidwillige gave, dat is wat Israël geeft aan Yahweh. En dan komt Yahweh en herstelt Israël. Ziet u dat? Israël geeft een vrijwillige gave om de tent te bouwen, om de plaats voor Yahweh te bouwen. En dan komt Yahweh. En verlost Israël en leidt hen naar het beloofde land in de Torah. Dus Gideon die vraagt zich af of de boodschap van de engel inderdaad van Jahwe is. En of dat inderdaad Jawe is die tot hem spreekt. En hij denkt, als dit Jahwe is, zal hij mijn hart schaven aanvaarden. En dan zal hij daarmee doen wat hem goed dunkt om onder Israël te komen wonen. Ziet u dat? Als ik mijn gaven breng, zal Yahweh het aanvaarden en het gebruiken en gaan handelen. En gaan doen in Israël. De weg openen naar verlossing. Naar herstel. Naar de tuin van Ede. Gideon die gaat naar binnen en die overdenkt deze lessen van Torah. En hij gaat naar de kelder en hij ziet daar al het graan staan, dat... Uh, uh, ...dat gedorst is en dat gemalen is en er is, dat is meel geworden. En daar is uh, heel veel aan vooraf gegaan, want u weet hij heeft in de, in de olijfpers gestaan of in de wijnpers. En uh, om het uit te kloppen, uh, zodat het niet uh, al te bekend werd hoeveel eten ze hadden. En daar is heel veel moeite aan vooraf gegaan om dus de voedselvoorraad voor de hele familie op te bouwen. En daar ligt dan de voedselvoorraad. En dan denkt hij, ik zal een pak meel nemen en ik bak er matjes van. Nee, twee pakken? Nee, 45 pakken. Was het geen tijd van honger, tijd van roof? Worden we niet beroofd van wat we hebben? En dan ga je de hele leeftocht pakken, waar de familie van leven moet? We gaan de winter in. Nou, ik weet niet of het de winter was, maar ik kan me zo voorstellen dat dat nogal gedurfd is. Maar dit is wat in Gideons hart leeft. Hij wilde wat hij had aan God aanbieden. Dit was zijn hartschave. Dit wilde hij aanbieden. En hij haalt, haalt knechten op en hij zegt: Ga eens aan het werk, maak hier de smatses van. En, um, en slacht die geitenbok daar, die hele, die, die hele mooie, goeie. En uh, dan, dan heb ik hier een broodmand en, en dan kun je hier het vlees in bereiden. En in die pot. En uh, ja, goed, die broodmand, dat brood past er natuurlijk nooit in. Van die hele Eva, meel. Dat, dus dat moet je maar op, op karren vervoeren ofzo, daar staat hij niet bij waarin dat vervoerd wordt. Het vlees, leg dat maar in die broodmand. En dan die kooknat, dat kooknat, het bouillon, waar, wat, waar het vlees in getrokken is. Dat is de hele gift. En ik kan me zo voorstellen dat de huishouding van Gideon daar heel hard mee bezig is. Want ja, straks, die, die man, hij zou wachten, maar ja... 45 kilo meel tot brood verwerken en, en een geitenbok slachten. En uh, dat brengt wat uh, voorbereiding met zich mee. Dus uh, er wordt uh, hard gewerkt. En dan op een gegeven moment komt Gideon weer naar buiten, naar de man. En die zit onder de eik. En, uh, en hij zegt: Ik heb een gift voor u gemaakt. En dan moet je je voorstellen, als die man daar zit. Dan komt Gideon daar in tien knechten of zo. En uh, lading dan laat hij voedsel. Waar moet ik daarmee beginnen? Stel dat die man een bedrieger was. Dan was hij nu ontmaskerd. Dan zou hij denken, maar hoe wil je in vredesnaam dat ik dat allemaal ga opeten? Ja, ik vind het lief van je dat je me gastvrij ontvangt, maar hier kan ik niks mee. Ja, of hij zou inderdaad een poging gaan doen. Nou ja, dat als het een bedrieger was. Afgoden. Bedriegers hebben geen macht. Die zouden er geen raad meer weten. Met zo'n gift. Uit het hart van Gideon jaren. Dan zou die onmaskerd zijn, of niet? En zo komt Gideon bij de engel. En de engel raakt het aan en het vuur gaat op en de engel is verdwenen. Toen wist Gideon, voor 200% zeker, dit is Yahweh. En niet alleen dat, hij wist ook dit is de tijd van verlossing. Dit is de tijd dat God omziet naar Israël. Dit is de tijd dat we Torah mogen doen. En toen kon hij de kracht vinden om sterk te zijn in Manasje en zijn leger op te roepen. Maar die nacht krijgt hij dus de proef op de som. Een daad in de nacht. Tot nog toe was de Torah verborgen onder de heerschappij van Midian en Amalek. Maar nu is het openbaar geworden voor Gideon. En Gideon wordt geroepen om niet alleen zelf, maar met het hele collectief, met de volle duizend, allemaal... Op te treden en te gaan strijden. Door Torah in praktijk te gaan brengen. En het eerste wat er aangepakt wordt is die paal in de tuin. Het gebeurde in vers 25. In die nacht dat Yahweh tegen hem zei. Neem een jonge stier van de runderen die van je vader is. En dan staat er uh, en wel de tweede jonge stier. Maar als je dat goed leest in de... Uh, grondtekst en in de Septuaginta dat met elkaar vergelijkt. dan staat daar, neem ook een tweede stier van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de baal af, dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om, die erbij staat. Pittige opdracht. Dan mag die paal omgehakt worden. Die paal die daar als beschermpaal stond, Gideons familie, was een vooraanstaande familie en menasje, en zij hadden dus uh, een voorbeeldpositie en in dat land, in het land van Menasje. En ze hadden die paal daar staan tot bescherming van het leven. Maar het was compromis, het was afgoderij. En nu was het tijd aangebroken. En de twee stieren brengt Gideon met zich mee. De tweede jonge stier is die van zeven jaar en de eerste is een andere stier. En met die twee stieren gaat Gideon op pad... Om dus die daad te verrichten. En die tweede jonge stier moet als brandoffer geofferd worden. En die is zeven jaar oud. Zeven jaar is een volheid van tijd. Het getal zeven is een volheid. En dat symboliseert de tijd van ballingschap. Van duisternis waarin ze verbleven. De tijd waarin de Torah verborgen was en niet naar buiten kon komen. De tijd van slapte. Zeven jaar lang. Het is vervuld. De tijd is aangebroken. Dat is de boodschap van het brandoffer van die tweede stier. En dan wordt die paal omgehaakt. We hebben het vorige twee weken geleden bekeken. En die paal is daar weg. En dan is er een feest in de nacht. Ik denk dat die eerste stier, dat die bereid is in die nacht, na het brandoffer, als een dankoffer. Een shalom. Een offer van shalom. Zoals we in de parasha gelezen hebben, wordt het brandoffer niet alleen gebracht, maar wordt er ook een spijsoffer en een, uh, een dankoffer gebracht. Een offer van shalom. In Leviticus 3, vers 5, voor degenen die dat noteren willen, staat dat het dankoffer, het offer van shalom, bovenop het brandoffer gelegd wordt. Op het vlees, in het vuur. Dat deel wat van Yahweh is. En het vlees van het dankoffer, van het offer van shalom, tot op meegenomen door de persoon, door de man die nadert tot Yahweh, ...en gegeten in zijn gezin. Dus als de mannen die met Gideon zijn... ...die Gideon verzameld heeft... ...om samen die paal om te hakken... ...en dat altaar te bouwen... ...dan wordt daar eerst die tweede stier geofferd... ...als een brandoffer. Vervolgens... ...wordt die eerste stier genomen... ...en die wordt als een dankoffer bereid. Want de tijd is aangebroken. Ja, weer ziet naar ons om... ...we mogen feest vieren in de nacht... En dan nemen al die tien mannen en Gideon, die nemen een deel van het vlees en die zullen dat in de weken daarna in hun gezinssituatie thuis gegeten hebben om feest te vieren. Maar ze doen het niet overdag. Nu hebben ze dus die daad en ze willen ze niet overdag doen, maar doen ze s'nachts. S'nachts hakken ze die paal om, bouwen ze dat altaar en wordt die, die office gebracht. Waarom is dat S'nachts. Vers 27. Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals Jabet tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie om dit overdag te doen dat hij het s'nachts deed. Maar er is nog iets. Waarom zou hij dit s'nachts doen? Waarom zou hij met zijn mannen uittrekken en s'nachts die daad van Torah doen? Er zijn ook een paar mooie les uit te halen, denk ik, om dat juist te doen in verborgenheid. Want dat is wat s'nachts is, een tijd van duisternis, verborgenheid Gideon kiest ervoor om dat s'nachts te doen. Hij weet natuurlijk dat, er, dat zijn familie die Paalden niet voor niets had neergezegd voor hun leeftocht. Dus angst speelt ook een rol. Maar ook de verborgenheid. Hij kiest ervoor om de Torah te doen in verborgenheid. Voor zichzelf, met zijn tien mannen, met zijn metgezellen, knechten die met hem Torah hadden geleerd. En ze denken er goed over na. Hoe gaan we dit in praktijk brengen? Dan doen ze het s'nachts. Want stel, stel je voor als we het overdag zouden doen en uh, we doen het niet goed. Of stel je inderdaad voor dat mijn familie het ziet en ze gaan uh, komen om ons tegen te houden. Stel je voor dat er ruzie is voordat we die paal nog maar omgehakt hebben. Dan komen we niet tot een oprechte daad van Torah. Als we het nou s'nachts doen... En we doen het met die mensen die hierin mee kunnen gaan. Mijn knechten. Die onderwezen zijn ook in de Torah. Om samen deze daad te kunnen doen. Voor Gods aangezicht. Dan gebeurt het goed. Dan gebeurt het kosher. Dan kunnen we dat in rust doen. Terwijl overdag zou er gelijk misschien opstand zijn. En dan zou het hart afgeleid zijn. Zou er geen gaaf aan Ja gebracht kunnen worden. In puurheid, in reinheid. Door het juist door het s nachts te doen. In verborgenheid. Kan het puur, zonder dat iemand het ziet, maar puur voor Gods aangezicht. Want het is hier niet een zaak van het mens, maar een zaak voor God. Dus die puurheid, die reinheid wilde Gideon bewaken. Om zo Jaweh te dienen, om zo Torah te praktiseren. Stel dat het ijdel zou zijn, stel dat ik uh, Torah op een verkeerde manier in praktijk breng. Nou zou dat gelijk gezien worden, gelijk herkend worden. En dan... Maar als ik het nu in de verborgenheid doe, dan kan ik het gewoon doen. En kan ik proberen het zo goed mogelijk te doen. En God te dienen op de manier zoals hij mij onderwezen heeft. En het in praktijk te brengen. En dat vind ik mooi. Zo wil ik ook Torah in praktijk brengen, in de verborgenheid. Ik hoef het niet rond te bezuinen. Ik doe de Torah. Ik vier de Shabbat, ik vier de Bijbelse feesten. Want als ik dat rond ga bezuinen, brengt dat strijd. Of het, kan, of het kan zijn dat ik misschien niet op een goede manier Shabbat vier. Stel dat ik op een niet reine manier Shabbat vier. Dat ik wel Shabbat vier, maar dat ik het verkeerd doe. Ijdel doe. En dan zou ik het zeggen, en dan zou iedereen weten dat ik Shabbat vier. Eh, en dat ik de feesten vier. Maar het is niet rein. Dan bied ik stenen voor brood aan. Kent u die uitdrukking? dan gebruik ik iets dat zo mooi is. Shabbat, de feesten, Torah, de praktijk. Zo mooi. Het is brood. Maar omdat ik het niet goed doe, bied ik een steen aan. En dan zien mensen die zondag vieren, die zich aan andere feesten houden... die zien een veroordeling. En die zien wetticisme waar het niet eens hoeft te zijn. Hoe herkenbaar. Ik heb het zelf. Ik, ik, dit is uit, uit mijn eigen ervaring kan ik hierover meepraten. Ik ben een expressief persoon. Ik weet niet of, dat kennen jullie wel van mij, denk ik. En ook naar mijn familie toe, ben ik heel expressief geweest over Shabbat. En het heeft afstand geschapen. Moest dat? Nee. Ik mocht gewoon Shabbat vieren voor mezelf, in mijn eigen zin, in mijn eigen plek. Om het zo goed mogelijk voor Gods aangezicht te doen. Maar ik hoef toch geen strijd te veroorzaken door Shabbat. Door de praktijk van de Torah. Ik mag het in verborgenheid doen. Voor Gods aangezicht. Zodat het rein is. En puur. En dan is het een feest. Dan komt er vreugde van. Als mensen komen met een vraag. Dan mogen we daarover getuigen. Want dan is het brood. En dan mogen we delen. ...als we maar ervoor zorgen dat we geen stenen voor brood aanbieden. Was dat te zien? Ja. Was het nee. nee, het was niet zo verborgen dat ze de sporen uitgewist hebben. Ze hebben niet de sporen uitgewist. En dat getuigde, die sporen getuigde... ...van die daad van Torah. De zon ging op. En Gideon en de mannen waren van het toneel verdwenen... ...maar die paal daar... ...die stond er niet meer... Op die heuvels, waar het uitkeek over de van Israël en, en de dal van de Jordaan, stond die paal altijd. En de zon ging op, mensen gingen naar het veld om te werken, om onkruid te wieden. En wat zagen ze? De paal is weg! Midian komt eraan. En de eerste, de beste, die aan de kant van Midian stond, die ging op zijn paard en die ging naar Midian. Midian, de paal hebben ze weggehaald. Ik denk dat ze weer te eten hebben. <laughs> ze hebben weer uh, brood, denk ik, en, uh, en vlees. En ze denken dat ze sterk zijn. Wat denkt u? Zullen we ze weer eens uh, beroven? Er gaat als een lopend vuurtje door heel Israël heen. In elk geval door Menassen heen. En het gaat naar Midian. Overal wordt het bekend. De sporen van, dit, van deze daad van Torah. En dan? Nou, dan komt er de roep. Om het recht. In vers 28 toen de mannen van die stad's morgens vroeg opstonden, zie het altaar van Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt en de tweede jongestier was op het nieuw gebouwde altaar geofferd. Ik denk dat de rook van het brandoven nog na rookte en dat is duidelijker te zien dan die paal. Die paal was wel te zien, maar als er op die heuvel daar uh, de rook nog opklimt, dat is echt een uh, gedurfde stap toen zeiden ze tegen elkaar wie heeft dit gedaan en toen zij het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan zei men Gideon de zoon van Joas heeft dit gedaan toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas breng uw zoon naar buiten hij moet sterven omdat hij het altaar van de baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij staat omgehakt en die gewijde paal en dat altaar dat was nou juist onze bescherming ik weet dat het afgoderij is, natuurlijk staan die verhalen over Mozes van vroeger er, maar het was onze bescherming. En wij hadden te eten en het ging ons goed. En nu is het over. Nu zal Midion komen en Amalek en ze zullen ons een kopje kleiner maken of wat dan ook. Dit, is, dit, is, dit, is, dit kun je niet maken. Gideon, kom hier, jij zult moeten sterven, want dit is. je hebt het hele leven van Israël op het spel gezet. Hoe durf je ik heb eerder geschetst hoe Gideon en zijn vader mogelijk in conflict zouden raken over deze zaak. Maar nu herkent de vader van Gideon dat deze daad oprecht is gegaan. Dat het goed is gegaan, dat de praktijk van het Torah rein is vervuld, kosher is gedaan. Ik weet niet wat er door Joas heen gaat, maar in elk geval komt hij van Gideon op. En misschien zou het eerder misgegaan zijn als Gideon het op een verkeerde manier had aangepakt, maar nu was het goed gegaan. En de vader van Gideon, die zegt de juiste dingen. Als Baal dan getard is, dan, uh, dan zal hij wel voor zichzelf opkomen. Dus uh, ik weet niet wat je met Gideon te maken hebt, maar uh, als Gideon inderdaad Baal getard heeft, nou, dan zal Baal wel komen en dan zal hij wel recht doen. Hè? En zo worden Gideon en zijn vader Joas bij elkaar gebracht en samengebald. Het is inderdaad een zaak van het collectief aan het worden. Er komen mensen samen. Vaders en zonen. Het dorp heet Abiezer. Weet u wat dat betekent? Avi, Mijn vader helpt. Vader en zoon, die worden samengebracht. Waar, de, waar doet u dat dan denken? Abba en zijn zoon, ja. En de profeet Meliachi... Maliaghe 4, vers 4, denk aan de Torah van Moshe, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op horen heb voor heel Israël en de verordeningen en de bepalingen. Nou, dat herinneren, dat denken aan die Torah, dat is gelukt. Gideon en de zijnen die door de profeet onderwezen waren, die hadden de Torah herdacht. En ze hebben hem in praktijk gebracht. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van Jahwe komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Omdat ik niet zal komen in de aarde met de man zal slaan. Deze praktijk van de Torah heeft het goede tot gevolg. Heeft de verbinding tot gevolg van vader en zoon. Van een gemeenschap. En in Abiezer was de eerste reactie woede. Van, wat gebeurt er? Die paal. Snap je wel wat hier gebeurt? Het is een uitdaging naar Midian. Maar vervolgens komt Midian optrekken. Komen ze daar via die rode pijl over de Jordaan oversteken. En dan blaast Gideon op de shofar. Is hier een shofar? Midian en Amalek komen optrekken. En uh, Abiezer, het dorp Abiezer, heeft de boodschap van de vader van Gideon begrepen. Ze hebben ge inderdaad gezien, ja, als dit uh, tegen Baal is, moet de Baal voor zichzelf optreden. Maar stel dat dit deze daad voor God was... Dan zal God optreden. Dat was de boodschap die erbij hoorde. Die eigenlijk daarin verborgen was. Want niet alleen afgoderij werd hier aangekaart. Maar ook het feit dat we eigenlijk jaren zouden moeten dienen. En dat is wat Gideon op die penibele plek had gedaan. Dus nu dat conflict dat daar reist wordt opgelost. En de mannen van Abiezer zijn er niet langer op uit om Gideon te doden want ze snappen, hier is een zaak van de Torah, een zaak van Yahweh. Een ware daad van verlossing die koos is gegaan. En dan komt Midian optrekken en ze zitten daar in de vallei en Gideon, die roept het volk op. <tieden> Nou, als je je dan die heuvels voorstelt... en die vallei... en dan op die plek waar eens die paal stond... en waar de rook misschien nog een beetje nakringelt... in elk geval, op die plek... die berucht is geworden in Israël... klinkt die stem van de shofar. De tijd... is vervuld. De tijd van ballingschap... is over. De tijd van verbrokenheid is voorbij. De Torah... heeft ons onderwezen... en nu staat God op om ons te verlossen. En Israël staat op als strijders van Yahweh... die niet langer zwak zijn... maar die sterk zijn in de kracht van Yahweh. En die optreden en samenkomen... samengebracht worden door de Bazaar. Door de Shafar. En wie komen er? De mannen van Abiezer die Gideon hadden zoeken te doden. Die de boodschap hadden begrepen. Wij als collectief, als Israël zijn op de tijd gekomen dat we Torah gaan doen. Dat we het in praktijk gaan brengen. En het doel van praktijk van Torah is oorlog. Midian de deur uit. Dat was eerder gebeurd. Israël had eerder tegen Midian tekeer gegaan. Een hoge priester uit Israël. Kent u dat verhaal? Het nummer 25. Daar had Midian op geniepige wijze met meisjes Israël binnengetrokken op hun afgodenfeesten. Dat was in de Torah ook al eens gebeurd. En er was een heleboel misgegaan. De leiders van Israël bedreven overspel met meisjes uit Midian. En er was een hoge priester opgestaan uit Israël. Met diezelfde kracht die hier zichtbaar wordt. Pingas. Pingas. Hij had een speer genomen. Want er was eentje uit de leiders van Simri. Die was met een meisje uit Midian. Had hij meegenomen. En voor de tent van Yahweh had hij God uitgedaagd. Had in het kamp van Israël, in zijn tent... Was hij ermee uh, bezig? Wat afgoderij in Israël gebracht. En die stond op en de woede van Yahweh bezielde hem. En hij kwam met de kracht en boorden die twee. Dat is dezelfde kracht die Gideon hier laat zien door op de chauffeur te blazen en Israël bijeen te brengen. En op te roepen om te praktiseren, in praktijk te brengen, wat de trouwens onderwijst. Om geen afgoder te dienen, maar Yahweh alleen. Want hij is God. Hij is de God van de herschepping. De God die de tien woorden ons toevertrouwd heeft. Waardoor wij van binnen vernieuwd kunnen worden. Om te leven zoals hij het bedoeld heeft. En zo kunnen we verlost worden. Herschapen worden. Als nieuwe mensen. Om in de identiteit te wandelen die Yahweh voor ons bedoeld heeft. In de tuin van Ede. En dat betekent oorlog. Maar als we de tijd afwachten... En niet de strijd zoeken. Dan komen we op het punt. Dat God genade met ons zal zijn. En dat hij ons zal oproepen. En die ene bezuin zal blazen. Die shofar zal blazen. En Israël bij elkaar zal verzamelen. Om weer te gaan doen. Wat in de Torah staat. In de navolging van Yeshua. Die ook de Torah vervulde. Van begin tot eind. En dan zal er de oorlog zijn. Zoals het nog nooit geweest is. En de overwinning zal dan zeker zijn. En dan zal het herstel aanbreken. En zal Israël zich verzamelen. En die verzameling van Israël, dat gebeurt dus rondom de kennis en de praktijk van de Torah. En niet omdat er een berekening is gemaakt van zoveel. En nu is het de tijd om dat, een berekening mee, Torah. En dan niet in eigen kracht, maar in de kracht van Yeshua onze Messias. En in de kracht van de geest van Yahweh. En dan komt dat legers die samenkomen. Dat is eerst Abieze, nou die woont daar op de heuvel. En Manasse, dat is die stam daar dus. En dan worden Aser, Sebelon en Naphtali bij elkaar gehaald, geroepen. En die komen daar vandaan. Dat is het noorden van Israël. Later krijgt Gideon nog een probleem omdat daar Efrim woont. En Ephraim was niet geroepen. Maar nu gaat het dus over de noordelijke stammen van Israël stammen die niet zozeer de roeping hebben van de strijd, want dat hoorde bij Juda en Juda was helemaal daar. Dus deze stammen van Israël, waar Yeshua natuurlijk ook geboren is en opgetogen is, de stam uit het noorden, dat is een heel interessant gegeven, want noord in het Hebreeuws is Sephon en Sephon betekent verborgen. De verborgen stammen van Israël, de noordelijke stammen van Israël die komen bij elkaar de verborgen stammen van Israël een bundeltje zwakkelingen ja maar die opstaan in de kracht van Yahweh en later krijgt in hoofdstuk 7 in, de, in het kamp van de tegenstander in het kamp van de vijand een van de soldaten die kan hier slapen en die krijgt een droom van een brood dat de heuvel afrolt en heel het kamp van Midian vernietigt een brood dat is het beeld wat een vijand kreeg van dit bundeltje zwakkelingen die optreedt in de kracht van Yahweh. En dat was een gezuurd brood. En één keer in het jaar werden gezuurde broden in de tempel bewogen voor het aangezicht van Yahweh. Op de dag van Shavuot, het weekfeest, Pinksterfeest. Een bundeltje zwakkelingen die opstaan in de kracht van Yahweh. En toen wat de Torah hen onderwijst. Manasje, waar komt die naam vandaan? Gideon kwam uit Manasje. En de stam van Manasje was de eerste stam die nu aanvoerde. Waar komt Manasje vandaan? Een zoon van Jozef. Manasje en Ephraim. En Jacob die draait zijn handen. U kent het verhaal van de zegening. Zodat Ephraim het eerste geboorterecht krijgt. Dus Manasje was op de tweede plaats gezet. Maar hij was de eerstgeborene. Dat is mooi. Dat je als eerstgeborene toch een andere positie krijgt. En dat aanvaardt. Net als Gideon. Die de situatie aanvaarden zoals hij was. En wachtte op de tijd van Yahweh. Om op te treden als strijder. Die naam Nasje. Die was gegeven aan Jozefs zoon. Waarom? Hij kon het achter zich laten. Hij kon het loslaten. Ja, de ellende. De moeites. Yes. In zijn vaders huis. Hij was verbroken. Van zijn broers afgescheiden. Van zijn vader afgescheiden. Dat had pijn en ellende met zich meegedragen. Jarenlang. In, in, in de slavernij bij Potifar, in de gevangenis. Die pijn en ellende was een deel van Jozefs leven geworden. En nu was Manasseh geboren en hij kon de pijn van de verbrokenheid achter zich laten. Is dat niet wat we hier zien in dit verhaal? Wat we daar naar uit mogen kijken... Dat de pijn van de verbrokenheid achter ons is. En dat we werkelijk Shabbat mogen vieren, werkelijk in de rust komen. Werkelijk Torah, praktijk mogen doen, onder aanvoering van Yeshua, onze koning. Amen.